Ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De communicatie van de kustwacht ligt plat. Door een storing kunnen ze geen gebruik maken van hun marifoons. Dat zijn een soort walkie-talkies voor op het water met een veel groter bereik voor lange afstanden. Wat de oorzaak van de storing is, is niet duidelijk. De reddingsboten kunnen in geval van nood wel nog gealarmeerd worden. De kustwacht is telefonisch bereikbaar op een noodnummer. In de Tweede Kamer gaat het vandaag over de asielwetten van oud-minister Faber. Die is sinds de val van het kabinet weg. Maar de drie overgebleven coalitiepartijen willen haar plannen met wat aanpassingen invoeren. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag, zegt politiek verslaggever Ewoud Kiviet. Er is bijvoorbeeld steun nodig van de PVV of het CDA. De laatste signalen zijn dat de PVV het toch wel een moeilijk verhaal vindt om hier tegen te stemmen. Want het zijn de wetten van Faber, van hun minister. En dus lijkt het erop dat een kans in de, uh, de kans op een meerderheid in de Tweede Kamer... Wel toe te nemen. Maar goed, vandaag is de stemming over die amendementen... ...en donderdag over de wetten zelf. Als die meerderheid in de Tweede Kamer er is, zijn ze er nog niet. Ook in de Eerste Kamer moet nog steun worden gevonden. En het wordt zweten en zuchten met de warmte vandaag. In het zuiden van het land geldt zelfs code oranje... ...en het Nationaal Hitteplan is nog steeds van kracht. Goed smeren dus en veel water drinken. En let een beetje op mensen met een zwakke gezondheid... ...want voor hen kan dit weer best gevaarlijk zijn... De verslaggever van NH Nieuws ging met een koelbox vol ijsjes naar een verzorgingstehuis. Ik maak hem nu open. Dit is het moment suprême om te kijken of het één grote smurrie is of niet. Nou, ze voelen nog hard. Ik durf ze uit te delen. Uh, dames, hebben jullie al zin in een ijsje? Ik U zit nog aan de boterham, hè? Wilt u peer of aardbei? Uh, peer of aardbei? Doe maar peer. En dat is natuurlijk ook de enige goede keuze. Het weer nog vanmiddag landinwaarts wat stapelwolken, maar vooral veel zon en dus heel erg warm vandaag. Max 32 graden in het noorden en in Brabant en Limburg kan het wel 37 graden worden. ZFM verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt in de regio op best een paar plekken nog wat langzamer... mede vanwege die wegwerkzaamheden op de A10 Zuid. Daarom viel op de A5 en de A8 in beide gevallen drie kwartier vertraging. En wat ook opvalt is een ongeluk. Dat gebeurde op de A10 bij Afrit Volendam. Vanaf de hemhavens, 5 kilometer file, 20 minuten. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.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 Okay. Me. just you and me, lost, Trapped in the freezing.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 Sharing this one and only life Ending up just another lost and lonely wife You count up the years And they will be filled with tears Love only breaks up to start over again You'll get the babies But you won't have your man Babies, every time they sing, self-preservation is what's. Free. Control. Some patience Just let me know Can you be the control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 Now real soon I've been gone You don't know what I'm coming I'm coming home when I'm overdue Expect me any day now Real soon I'm coming home I'm coming home You don't every night Everything is gonna be fine I'm coming home baby now Expect to see me now Anytime My Day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 Zitplaats had gevonden En de chauffeur niet op zijn remmen had getrapt Dan had ik niet in je armen kunnen vallen Dan waren wij niet samen naar de schuil